De Europese landen denken erover om Amerika financieel aan te pakken. Het is een reactie op president Trump die met importheffingen komt... tegen NAVO-landen die willen voorkomen dat hij Groenland inpikt. Volgens een Britse zakenkrant komen er mogelijk Europese tegenheffingen. Maar het kan ook zijn dat Amerikaanse bedrijven hier geen zaken meer mogen doen. Een mijlpaal voor de stichting die de laatste wens vervult van ongeneeslijk zieke mensen. Vandaag werd een zieke vrouw van 49 naar het strand in Noordwijk gebracht... en daarmee was de 25.000ste wens een feit. Haar dochters waren ook mee. De stichting wordt binnenkort in het zonnetje gezet door de koning. In de Amerikaanse staat Washington zijn tientallen honden en katten om het leven gekomen... bij een brand in het huis van een fokker... De man was niet thuis toen de brand uitbrak en kreeg een telefoontje van de politie. Hij kreeg te horen dat 40 honden en tien katten het niet hadden overleefd. Er waren geen mensen binnen. En het komt niet meer goed tussen Feyenoord-trainer Van Persie en middenvelder Quinten Timber. Die haalde na het 4-3 verlies tegen Sparta hard uit naar Van Persie. Die had vanmiddag gezegd dat Timber zijn best niet deed en daarom op de bank zat. Timber voelt zich door die uitspraak in de steek gelaten en lijkt snel te vertrekken bij Feyenoord. Het weer van weer online.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 Michiel, dankjewel. verkeerd door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, wel een flitser op de A16 richting Dordrecht. Let op bij Zwijndrecht, hectometerpaal 31.0. En de A16 richting Breda. Daar wordt geflitst bij Moerdijk bij 45.8. Zometeen gaan we pronken bij pronk. Wees welkom in de app van music. Laat even weten wat het laatste bijzondere compliment is dat je hebt gekregen. Misschien een complimentje over je uiterlijk, over je karakter. Een compliment over een prestatie of over je huis. Dier. Voel geen schaamte en drop het in de app van Q. Q -music. Vincent Pronk. Want zometeen gaan we pronken met een bijzonder compliment. Ray komt er ook aan en eerst desja: Dit is Austin.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 Yeah. And I My bitches. I wanna wanna Your husband is coming. Where is my husband? Hi. Ray Bakker Music. Pronke, Pronken. Pronken bij Pronk. Tijd om schaamteloos te pronken over alles wat je hebt gekregen van complimentjes. De laatste tijd wel bijzondere complimenten, ben ik naar op zoek. Um, Sharon die zegt, ik kreeg een heel bijzonder compliment deze week in de sportschool. Iemand die zei dat ik mooie kuiten had, vond het een beetje gek. Maar ja, ik bekijk het maar positief. <laughs> Best raar als je ineens hoort, hé, hey, wat heb jij mooie kuiten. Jason die zegt, ja mijn buurvrouw gaf mij een complimentje... dat ze mijn nieuwe bril zo mooi vond, maar ik heb deze al twee jaar... Was wel naar de kapper geweest. Misschien was dat het. Eh, Eline? Ik wil graag pronken met het compliment dat mensen zeggen dat ik afgevallen ben. Terwijl dat de weegschalen daar niet mee eens is. Dat zal toch iets van spieropbouw zijn, gok ik. Nou, dat steek je toch maar even mooi in je zak. Ik krijg een bijzonder complimentje vanochtend nog hier bij Q-Music. Van onze lieve collega Jorien Renkema. Ik schoof hier om kwart voor negen aan in de studio. Eerlijk gezegd, ik was een klein beetje brak. wat hadden gisteren klein feestje nog met, met de zaak. Um, en dit verkapte compliment kreeg ik. Vincent Bronk, goedemorgen. Hey Jorien, goedemorgen. Mag ik het eerlijk zeggen? Ik, ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ik weet uh, wat je gaat zeggen. Je hebt een beetje wallen. Ik heb, oh, ik dacht dat je veel erger ging zeggen. Dat ik, Al, helemaal, de, dat ik helemaal de kreukels nog nee, Dat valt weer me voor. Maar wel wallen, dankjewel. Pronken, pronken, bronken bij pronk. A simple pan of gold Wrapped around my soul En vloed Cloud. Hij is natuurlijk ook één van de vrienden. Een van de vrienden van de Vrienden van Amsterdam Live. Dat is as we speak bezig in Rotterdam Ahoy. Vanavond is show 9 van de 14 in totaal. En het is echt bizar. Um, ja, de Vrienden van Amsterdam Live is zo populair. Het zit elke avond. 14 avonden op rij. Bom en bomvol. Ik kon ook geen kaartje meer krijgen. En ook voor volgend jaar is het ook alweer uitverkocht. En dan denk je, achter de schermen bij de vrienden van Amstel... daar zal het wel showbiz zijn, toch? Ik bedoel, uh, alle sterren komen bij elkaar. Cloud, Sommieu, Davina Michelle, Agda en de Munich. Dan zou je denken dat er goede catering is geregeld. Maar ik zag een filmpje voorbij komen op de socials. Die jongens die staan gewoon lekker backstage... met hun eigen Tosti-ijzer Tosti's te smeren. Uh, dit is uh, uploaden Cloud op zijn uh, TikTok. Tosti, bij de Tosti, tosti, tosti, tosti, tosti. Ik mag een nieuwe hit aankomen, wij willen tosti. Tosti. wij willen tosti. tosti, tosti. Tosti, tosti, tosti, tosti. Tosti, tosti, ja. willen tosti. Wij willen tosti. Wij willen tosti. Ik heb mezelf dus even zitten knutselen met dit stukje. Wij willen tosti. Ik dacht, kunnen we daar geen liedje van maken? Dan moet je luisteren. Klaus, stuur maar een mailtje, dan brengen we hem uit, komt helemaal goed. Vrienden van Amstel is volop bezig, deze mannen zijn er ook bij. Dit is Kensington Bike music Je wordt er nu met Stay. Yeah, music music. Semi by Q and though We're in, We're in heaven Daarvoor nog Kensington En stay Moet je raden wat je zo meteen hoort Stay Maar dan van Miles Smith Binnen een paar minuutjes Het verboden woord Het verboden woord zit erop Ho, oh. Lekker zeg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 Music. Vincent Pronk. Kings of Leon komen eraan. En eerst, Maal Smith. You Take a chance een ongelooflijk leuk liedje is dit toch, hè? Morgen Blue Monday. Nou, zet dit even aan en je bent meteen weer happy de peppy. Maal Smith hoorde je. Stay if you wanna dance. Hé, mijn voet begint te shaken. Alles gaat bewegen. Stoppen is een no-go. We dansen automatisch! Ik kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen. Ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan. Ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat Mijn voet begint te shaken. Alles gaat bewegen Voordat ik het weet voel ik de lampen op mij Ineens ik.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 Q Music. Sienna Spyro. En dit is Q Music. Taylor Swift. En dit is nieuw. Music. Thomas Gray hoorde je en Rumors. Hey, misschien kom ik uit een ei, maar ik verbaas me wel eens over dingen in het leven. Uh, dingen die voor anderen heel normaal lijken, maar waarbij ik dan denk... Hè? Hoe dan? snap ik, snap er niks van. snap ik, snap er niks van zie de laatste tijd veel dingen gebeuren waarvan ik denk... ik snap hier helemaal niks van. Bijvoorbeeld wat veel jongeren tegenwoordig doen. Uh, ja, en als ik dit zeg voel ik me wel een beetje een boomer. En veel jongeren die doen tegenwoordig niet meer de veters strikken. En wat ze dan doen is een beetje de, de veters naar buiten doen op het einde. Dus dan komt de nestel, het bovenste stukje van je veter, die komt naar buiten. En dan heeft je schoen een soort van twee oortjes, blijkt helemaal hip te zijn. En nog zoiets, een vriendin van mij, die jongen... die zegt pas dat ze altijd uh, fooi geeft bij de kapper dacht hè? Voor je bij de kapper? Het is toch al ongelooflijk duur. Wat betalen vrouwen? Uh, misschien wel 50 euro, misschien wel 100. Zij zegt, ja, je moet altijd even voor je geven bij de kapper. Nou, ik snap er helemaal niks van. Of ben ik gek? Geef jij een voor je bij de kapper? Laat het vooral even weten in de app van Q Music. Ik sta gelijk af te rekenen, maar goed. Uh, ja, ben benieuwd. Dus laat het weten. Ondertussen Sabrina Carpenter bij Q. Zodd Taste komt eraan en eerst The Kings of Leon. dit is Sex on Fire. We Lucas en Steve, Bijken your Music. You're the Love Unhold. Nou, ik ben gelukkig niet de enige die geen vooi geeft bij de kapper. Hanneke zegt nog wel dat zij op de kapster, bij de kapster op de Bali een potje ziet staan altijd. Maar dat ze meestal niks erin gooit. Tenzij er echt heel lang aan de haar is gewerkt. Maar over het algemeen is de meerderheid in de q eens eensgezind. Fooien bij de kapper is zeker niet door norm. Oké, okay, ik ben gelukkig niet gek geworden. Ik hey, meteen hoor je nieuwe muziek in repeat of niet. Het is een track van een Nederlandse gast, Jim Gardner. Um, hij wordt nu al de Nederlandse Harry Styles genoemd. Hij heeft de looks en ook de stem. Ik heb een klein stukje al vast. Ik ready for a new beginning. I don't ever lose myself again. I know my heart is willing. Just need to get my mind to understand. Het hele liedje hoor je zometeen in repeat of niet. En ook Lady Gaga komt eraan. 18 plus speelboost. Dus. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld! 50.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.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 Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sportcity. Check sportcity.nl Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland... ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak...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 Goedenavond, het is tien uur. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Storm. Goedenavond. Er komt snel een ingelaste EU-top over Groenland. Dat hoort bij Denemarken. Maar de Amerikaanse president Trump wil Groenland inpikken... en dreigt met extra importheffingen tegen landen die zich daartegen verzetten, zoals ons land. De EU zegt in een verklaring dat ze terugslaan als Trump niet een toontje lager zinkt.